Katrien Straatman met het NOS Journaal. De brandrollen. Omdat het een veengebied is, verwacht de brandweer wel dat de brand nog lang ondergronds doorgaat en rook en stank zal veroorzaken. Een stuk natuur van 700 bij 300 meter is door de brand in Maria Peel verwoest. De vertrouweling van de Zuid-Koreaanse oud-president Park, Choi Soon-sil... moet drie jaar de cel in. Ze had een universiteit onder druk gezet om haar dochter toe te laten. Choi staat ook nog terecht in een groot corruptieschandaal... waarin ook de inmiddels afgezette president Park was verwikkeld. Bij een verkeersongeluk in Brazilië zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen... en 30 gewonden gevallen. Volgens de Braziliaanse autoriteiten kwam een vrachtwagen op de verkeerde rijbaan terecht... en daar botste die op een bus en twee ambulances... Onder de doden zijn 13 inzittenden van de bus. Journalisten die bedreigd worden... moeten net zo beschermd worden als politiemensen. Daarvoor pleit oud-ombudsman Meijer, die een opdracht van Journalistenbond NVJ onderzoek deed... naar de positie van journalisten. Hij wil dat bedreigingen voor journalisten... meer prioriteit krijgen bij politie en justitie. Vier Arabische landen die de diplomatieke banden hadden verbroken met Qatar... hebben het land nu een lijst gegeven met eisen om de crisis te beëindigen. Ze willen onder meer dat Qatar de nieuwszender Al Jazeera sluit... en het contact met Iran op een lager pitje zet. Qatar krijgt tien dagen om aan de eisen te voldoen. Enkele tientallen NS-medewerkers hebben vanochtend op station Arnhem het werk neergelegd. FNV Spoor wil onder meer dat er op dubbeldekkers een tweede conducteur komt. De staking duurt tot tien uur vanochtend. Het weer het is rustig weer, de zon schijnt geregeld en het wordt niet meer zo extreem warm als gisteren, 22 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Later vandaag kan er in het noorden wat regen vallen. Morgen meer kans op bui en frisser met temperaturen tussen de 20 en 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB.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 To the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 in the Morning, A Love in the Night... Carmen Cuesta, Loop. Eh, dat was even zwijmelen natuurlijk. En dat kunnen we ook doen bij uh, Theo Kruger. Theo Kruger uh, is een Amerikaanse jazz uh, zanger, bandleider en componist. Uh, kleinzoon van de bekende trompetist Doc Chatham. En ja, die heeft al een aantal cd's gemaakt. Hij is een protege van Dee uh, Dee Bridgewater... en die doet ook mee op deze cd. Afro-physicist. En dit is Moody's Mood for Love.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 that's it. I guess we're through. Blame Jerry. Prospect, it wasn't clever. That's it, I guess we're through Blame Jerry, ba, ba, ba, ba. Blame Jerry.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 Een deel van dat concert is uitgestonden op NPO-radio... maar het complete concert bleef ergens in een doos liggen. Pasterius verkeerde in uitmuntende vorm veel beter dan een paar maanden later toen hij een pannenconcert opnam. Daar zijn veel opnamen van bekend. En uh, ja, je kan zelfs wel stellen dat er geen plaat is... die meer recht doet aan de kwalificaties... dat hij de Paganini of de Jimi Hendrix van de basgitaar is. Een paar nummertjes van DCD. Ik weet niet of het helemaal uit is een lang nummer. Sophisticated Lady-bekend nummer. Yeah.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 een hele blauwe lucht te zien hier in Zandvoort. Uh, prachtig. Het belooft een mooie dag te worden. En wat ik altijd doe, is dat ik uh, drie nummertjes hetzelfde nummer uitkies. En dat is deze keer geworden een hele bekende... Jazz uh, yes Standard, Softly as a Morning Sunrise. En Ik heb er drie uitgekozen. Drie uitvoeringen. Ik draai ze niet allemaal... want sommige uitvoeringen zijn best wel lang. Ik draai stukjes van. Ik begin met Terry Gibbs. En uh, de, de eerste keer...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 Any time, anywhere, you can keep me waiting. a new time.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 En verder zaten er nog veel hele mooie dingen tussen. We gaan eruit met uh, de Big Fat Band van uh, Gordon Goodwin. Sing, Sang zung. Ik zou zeggen, geniet van deze dag. De, drink genoeg water. Uh, maak er een gezellige dag van. Vier een gezellige vaderdag. En uh, ja, tot de volgende keer. Sing, zang, zung.